de tweede helft en dan ineens gebeurt het allemaal tegelijk. Om te beginnen bij Celtic Barcelona. Daar heeft de aanvoerder Scott Brown rood gekregen. Na iets minder dan een kwartiertje voetbal in de tweede helft. Wegens natrappen tegen Neymar. Het is daar nog altijd 0-0. En Barcelona heeft meer dan 80% balbezit. Maar volgens nog dus geen goal gemaakt. Al wordt het nu ietsje makkelijker tegen die 10 van Celtic. Want je hebt één tegenstander minder in de muur staan. Maar je de hele tijd tegenaan voetbal ten slotte. Dortmund is op 2-0 gekomen dankzij een vrije trap. In de 52e minuut van Royce. Die schiet een vrije trap van 40 meter. Dwars door het midden. Over Hoemols heen. Die hoog komt, maar de bal niet aanraakt. Zomaar in de goal bij Olympique Marseille. Dortmund dus op roze. 2-0 voor. Porto komt zojuist uh, van een 1-0 voorsprong... Uh, uh. Terug naar een 1-1. Atletico Madrid heeft daar net gescoord. En ik zie ook net uh, ineens alles op geel springen bij Schalke. Want dat komt bij Basel op een 1-0 voorsprong. Ik heb nog niet eens kunnen kijken wie hem gemaakt heeft. Maar uh, dat is in, in ieder geval de feiten op dit moment. Chelsea bij Steaua inmiddels op 3-0 gekomen. Weer een goal van Ramirez. Gekke Mario heeft een gele kaart gekregen in Amsterdam. Ajax-Milan na een uur 0-0 omdat hij iets te hard doorloopt, Balotelli op Van Rijn. Voorkomen terecht, gele kaart gepresenteerd krijgt. We hebben dus zo even de wissel hebben gezien, Duarte naar nou, de kant. Dus niet helemaal Oksel Fris meer. Lassen scheune voor hem in het elftal gekomen. En dat zijn dan de namen die het voor Ajax moeten gaan doen. Die rode kaart van Celtic trouwens, waar we zo even Frank over hoorden. Dus doe ik nog wel een beetje een opsteker Ajax. voor Ajax. Want uh, dat betekent dat de aanvoerder Brown er in dat duel niet bij zal zijn. Over, uh, wat is het? Twee, drie, drie weken. weken? Drie weken. Uh, dan weten we dat vast. 0-0 zoals gezegd na ruim een uur. We hebben in de tweede helft één beste kans gezien voor Milan van Montolivo. Dat was de enige kans voor Milan in deze wedstrijd ook. En zo even een beste kans ook gezien. En aan de andere kant die kopbal van Sittersson. Die recht in de handen komt van de keeper. Maar voor de rest weinig nog gebeurt. Maar toch is het een leuke wedstrijd omdat hij zo spannend is. En spannende wedstrijden doen het altijd goed. Als Schöne zijn eerste balbezit heeft. En meteen probeert wat tempo te maken. Schöne een rechtsbener in het team komen bij Ajax voor een linksbener. Uh, voor Duarte. Dat kan nog wel eens een uh, probleempje opleveren. Maar niet als het goed is. Dat deze jongens natuurlijk eigenlijk twee benen moeten zijn. Mooie opening van, van Rijn. Op de andere bek op Blind. Blind probeert de bal voor te geven. Maar schiet tegen Abate aan. En mag wel gooien. Doet dat snel op Lassicheunen. Ja, dat was een schitterende traffel van Rijn. Die eigenlijk over de hele val rechts. Naar links ging. Zo moet je het ook maar kunnen. De bal kwam perfect aan ook. Daarmee kan je als je het snel doet de tegenstander natuurlijk nog wel eens een keer een beetje uit positie spelen. Als je dat dan ook een keer met een voorzet doet. Ja, dat, ja, dat is wel een beetje zo. Maar dat, dan moet je ook wel ergens anders staan. En daar staat hij deze wedstrijd eigenlijk nog niet zo vaak. Terwijl Max is nu een bal uit zijn eigen strafgebied wegkopt. Poli en Robinho elkaar een beetje in de weg lopen. Poli de bal kwijt is, maar Paul, dat het dom is ja. om een overtreding te maken, terwijl je met drie van jouw ploeg eromheen omheen staat. De tegenstander duidelijk even uit balans is in figuurlijke zin van het woord. Dus je hebt de bal eigenlijk al. Dan kan fiesje er gewoon mee vandoor. En dan tik jij je tegenstander nog even tegen de voeten. Natuurlijk gaat hij snel liggen. Het was een overtreding ook. En dus een vrije schot. Maar dat is niet handig. 62e minuut. 0-0 stand. Robinho aan de bal. Robinho paas naar Balotelli. Nu is hij even weg van Moisander. Het strafgebied binnen. Maar helemaal aan de zijkant. Loopt er nu ook weer uit. Montari komt steun bieden. En Go. hij schiet hem op de lat. Een handje nog van Sillesse. Goeiedag. goeie dag. Een kans uit het niets. Hij draait even naar binnen. Het is een schot waar Sillesse... Denk ik van schrik dat die bal ineens op hem afkomt, Nog net een vinger er tegen krijgt. En de bal tegen de onderkant van de lat duwt. Want anders verdwijnt die ja. bal in de kruising. Goedemorgen. Je ziet hem de hele wedstrijd niet. Behalve als hij ligt waar hij niet moet liggen. Als hij zeurt waar hij niet moet zeuren. En als hij geel krijgt omdat hij een tegenstander een duw geeft. Maar nu raakt hij de onderkant van de lat. Mario Balotelli. Jongen jongen. Het is ook wel een fenomeen hoor. Want als je die beweging ziet. Even met linkse voetbeweging. Je bal voor rechts leggen. Vanaf de linkerkant van het strafschopgebied die bal... Hardschietend en ook nog met een, met een curve. Zo mooi inschieten. En ook chapeau overigens voor Silles hoor. Want die uh, heeft een uitstekende reactie uh, daarbij. Goed, de vrije trap. 0-0 nog altijd de stand. 63 minuten gespeeld. 65% balbezit voor Ajax. 35 voor AC Milan. Dat is uh, volgens nog het. Uh, ja. Het, het, het feit, maar de allerbeste kansen, vind ik, waren toch tot nu toe voor AC Milan. Met de bal op de lat als Robinho de bal heeft en voor het doel brengt. Maar daar kan Balotelli niet bij en gaat de bal verdwijnt aan de andere kant van het veld. Over de zijlijn en mag Ajax gaan gooien. Tweede wissel gaat eraan komen voor Ajax. Lucas Andersen, 19 jarige Deen, gaat in het veld komen en komt dan voor de Sa. Die het toch wel verdienstelijk deed. Maar daarbij hoor je eigenlijk wel te zeggen. in de eerste 20, 25 minuten. een omhelzing krijgt en een schouderklopje van Frank de Boer. Want ja, ga er maar eens aan staan. 20 jaar jonger dan zo voor de leeuwen worden gegooid. dan mag je ook gewoon zeggen. hij heeft het gewoon goed gedaan. Maar het was er wel een beetje uit in het tweede stuk. Dus vandaar Lucas Andersen. die nog een jaartje jonger is, dus en nu in het elftal komt. zodat de gemiddelde leeftijd in dit elftal niet echt hoog is. Maar dat zijn we in Amsterdam eigenlijk in de hele Eredivisie... zo langzaam maar zeker wel gewend. Muntari, die is al een stuk ouder. Kan de bal kwijt aan de linkerkant. Daar gaat Robinho, die is ook al een stuk ouder naar de grond... nadat hij een heel klein duwtje krijgt. Want de ervaring zit er wel met allemaal eindtwintigers. En een enkele begindertiger in dat elftal van AC Milan. Muntari opnieuw, Robinho opnieuw. En dan Maxes, dat is dan die begindertiger. De Fransman die paast. En Abate loopt door, maar de paas is te scherp. En komt in de handen van Sillissen. Eén één keer aangesneden van de centrale verdediger naar zijn opkomende rechtsback. Nou, Zajax nu ook nog even wat uh, leuke acties laat zien richting het doel van Abiati. Dan uh, zijn we helemaal tevreden. Het uh, mooiste zou zijn met een uh, mooie afrondend doelpunt. Maar goed, dat is uh, dromen en ver wegkijken. Want het balbezit is nog altijd op eigen helft voor Mooi zander. zander kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij. Uh, probeert aan de linkerkant. En dat lukt ook. Andersen te vinden. Die komt de bal naar voren. En daar komt Siktersson. Maar ja, het enige wat hij kan doen is de bal met de borst over de zijlijn spelen. Op een meter afstand van de cornervlag. Dus dat zijn altijd lastige inborpen. Omdat je zo dicht bij de achterlijn staat. En dan moet er wel iemand vrij staan. Dat is Mac 6. Er wordt naartoe gegooid. En constant uh, raakt de bal dan kwijt. Dat zijn van die uh, momenten. Maar ook Andersen raakt de bal kwijt aan Montali. Probeert Mac 6 de bal buitenkant voet naar voren te schieten. Lukt niet. Speelt de bal over de zijlijn. En dan wordt er snel ingegooid door Andersen. Mag dat nog een keer gaan doen. Want uh, Montolivo glijdt de bal over de zijlijn. En dan is het uh, inbord voor Van Rijn. Die uh, doet het halverwege de helft van Milan. Het is 0-0 nog altijd bij Ajax Milan. 66 minuten onderweg. Van Rijn zoekt. Vindt, ja, wie vindt hij eigenlijk? Eerst wil hij anders een gooien. Doet hij niet. Dan wil hij de bal het strafsoegbied in gooien. Dat lukt niet. Uitverdediger van Milan. Slecht. En dan wil Paulsen schieten. Die raakt vanaf uh, een meter of 25 de bal zo slecht. Met de buitenkant van zijn linker. Dat die bal niet eens in de buurt van het doel komt. Sterker nog. De Engelsen zeggen even the linesman had to step aside. Want de bal gaat over de zijlijn. Helemaal aan de andere kant van het veld. En die ligt dan zeker ook nog 10 meter bij de cornervlag vandaan. Waar een ingooi van AC Milan gaat plaatsvinden. Ja, je mag het een keer proberen. Het mag ook een keer niet lukken ook. Maar dit oogt wel erg knullig op deze manier. Ajax zet de tegenstander wel vast en onder druk. Dat levert na storend werk van Schöne een... Uh mispeer op van AC Milan, maar die bal gaat via Schöne over de achterlijn. En dat betekent een doeltrap voor Abiati. Overigens wel grappig dat je dat zegt over die linesmen. In Engeland, want nu staan hier op de helft waar uh, Paulsen die bal over de zijlijn schoot, geen, staat er geen grensrichter. In Engeland stonden ze daar wel, als Balotelli gevaarlijk is. Balotelli, Balotelli, Balotelli nog altijd. Maar hij wordt naar de zijkant gedrongen, goed wordt naar de zijkant gedrongen door Deli Blind. En dan gaat de bal via Denzel over de achterlijn. En is het slechts een corner. Maar als hij ook in de buurt van de bal komt, Ballotelli zoals nu ook dat grote lichaam erbij. En dan is het blind die eigenlijk met een beetje geluk de bal nog raakt. En dan krijgt Ballotelli de bal niet bij zijn medespelers. In dit geval Montolivo. En gaat de bal over de achterlijn en is de hoekschop. Maar hij is en blijft levensgevaarlijk. Mario Balotelli. Ja, Milan is uh, dreigende. Twee flinke kansen gehad. En nu dus de derde hoekschopbal. Balotelli wordt gezocht. Niet gevonden. bal wordt wel gekopt, maar weggewerkt door Scheunen. Bij de tweede paal. Vrij makkelijk eigenlijk naar de kopbal van Zapata. Voorin is alleen Andersen. Die staat tussen drie van de tegenstander in. Dat lijkt me onbegonnen werk. Nigel de jongens er één en heeft de bal alweer. Maar Milan blijft nu met een paas naar Zapata. De Colombianen verdedigen wel op de helft van Ajax staan. Montolivo komt de voorzet vanaf de linkerkant. Nee, bal gaat eigenlijk in de breedte. Poli zou wel willen schieten, maar de afstand is groot. Geeft de bal aan uh, Robinho aan de rechterkant van het veld. Drie, vier mensen van Milan nu voor het doel. Bal komt. Montari wurmt zich er half langs. Dan gaan uh, handen van Milan de lucht luchten dat die bal op het hand van een van de ajax zou zijn gekomen. Daar wil de scheidsrechter niets van weten. Er komt een hakje van Max Maar Waarom nou toch eigenlijk? Ajax verdedigt op die manier vrij makkelijk uit. Hij kan er zelfs gaan counteren als S Eerder paas naar nou Andersen, maar veel te laat in de gaten heeft waar hij met de bal naartoe moet. En dan ook nog van de bal wordt gezet. Ik kijk intussen naar de monitor of er een halen komt. Zou er inderdaad hens gemaakt zijn? Door Ajax in het eigen strafschopgebied. hoe dan ook. Gefloten wordt er niet en de strafschop komt er dus ook niet. Maar Milan wordt gevaarlijker en beter dan Ajax. Ajax komt er moeizaam uit. En nu is het balbezit voor AC Milan achterin voor Max 6. In de, en achterin is nu in de middencirkel... Waar hij nog altijd bal bezit heeft. De bal nu breed geeft op Muntadi. Muntadi goed balletje op Robinho. Robinho die zich ook wat meer met het spel gaat bemoeien. En een goede paas geeft naar de buitenkant. Waar het niet dat het buitenspel is van Abati. Abate en dus een vrije trap voor Ajax. Ja, 68,5 minuut gespeeld. Nog 21 te gaan. Ajax uh, moet uitkijken dat het niet in deze fase uh, een beetje overlopen wordt. Want Milan wordt sterker en sterker. En nu moet Ajax de sterkhouders hebben. Waaronder Palsen die uh, de slot op uh, de deur moet kunnen zetten. Het uh, gebeurt via heel langzaam opbouwend werk via Denswil. Denswil krijgt de bal terug. En dan uh, zal hij hem uh, waarschijnlijk teruggeven op zijn keeper. Inderdaad, Sillessen die aangeeft. Jongens, ga maar naar voren. Ik geef een uh, trap naar voren. Nee, hij doet het uh, via de zijkant. Denswil wil, gevaarlijk. Want hij wordt weer opgejaagd door Poli en uh, Montolivo. En dan uh, terugspelen op Sillessen. En dan is het blind die kopt. En de balbezit eventjes, maar niet voor lang voor Ajax. De balans is uh, in de wedstrijd dus wat verschoven. Nadat Ajax makkelijk boven kon liggen in de eerste helft... is dat in de tweede helft niet meer zo is Milan wat dreigender, gevaarlijker geworden. De hoekschoppenverhouding uit de eerste helft was 4-0. De hoekschoppenverhouding in de tweede helft is 0-3. Dat zegt wel het een en ander. De kansenverhouding, Milan kreeg in de eerste helft werkelijk nul kansen. Heeft in de tweede helft toch in ieder geval twee behoorlijke mogelijkheden gekregen... via Montolivo en Balotelli. Balotelli raakte de onderkant van de lap met iets dat eigenlijk helemaal geen kans was. Maar het geeft wel aan, terwijl Balotelli opnieuw aan de bal komt... dat Milan wel dreigender is en Milan ook meer wil... Poli nu met terug naar het doel. Kan de bal eigenlijk alleen maar terugleggen. Die dan schuift nu met het hele elftal op op de helft van Ajax. Dan moet Abate proberen een vrije man te vinden recht voor het doel. Dat lukt met Montolivo, de aanvoerder. Die draait nu gedekt door Paulsen weer terug naar Zapata. Dan gaat de bal helemaal terug naar Mexes. 6. Waar staat Ajax wel meer dan het lief is nu... Nou ja, je mag het niet zeggen met de rug tegen de muur. Maar wel met alle spelers op de eigen helft. Aan de linkerkant constant. Moet een duel aan met Andersen. Is er langs voorzet. Wordt onderschept. Makkelijk onderschept door Van Rijn. Van Rijn. Uitverdediger wordt hem door Schöne. Bijna onmogelijk gemaakt. Schöne krijgt de bal dan terug. En moet het dan zelf opknappen. Doet dat via Siktersson. Dat deed hij knap. Siktersson de bal naar buiten. Nou Andersson. Die wordt van de bal afgelopen door Nigel de Jong. Bal over de zijlijn. En dan mag hij gooien. Maar zoals het in de eerste helft was Ajax constant aanvallend op de helft van AC Milan. Zo zijn die rollen een beetje omgekeerd. En zien we AC Milan heel veel en veel te vaak op de helft van Ajax. Als er gegooid wordt door Van Rijn doet dat naar voren naar Schöne. En daar moet je weg zijn uit die drukte. Maar daar is hij niet weg. Erger nog, hij raakt de bal kwijt aan Moutadi. En wordt nu van het kastje naar de muur gestuurd. Als Montolivo even aangetikt wordt door Moisander. En de vrije trap tegenkrijgt, Want we hoorden het fluitje van Eriksen. Vrije trap, AC Milan. Ja, het, dus het begint dus bij Schöne. Die, het gebrek aan vorm dit hele seizoen eigenlijk allemaal weer eens onderstreept. Door heel knullig balverlies te leiden. Dat moet dan op deze manier worden opgelost. Vrij schop van Milan ligt uh, 5-6 meter over de middenlijn en wordt door Max 6 genomen. Er is wel beweging voorin van Robinho, maar hij is de enige. De bal gaat allemaal terug en uh, breed in feite naar Nigel de Jong. Nigel de Jong Zapata. Zapata Abate aan de rechterkant van het veld. Dan maar wel de diepte gezocht bij Montolivo. Niet gevonden. wil kopt weg. Paalsen doet de rest. Komt de bal bij Ziegterson terecht. Nou is uh, Sim de Jong mee. Twee van Ajax in beweging. Van wie anders in de ring is. Dat dreigt een counter te ontstaan, maar Max 6 onderschept het eigenlijk allemaal voor het gevaarlijk wordt. En dan staat Ajax ineens met vier man voor de bal. En moet Milan kijken of het tafel kan profiteren. Robinho aan de bal. Die raakt hem kwijt. Aan Paulsen. Paulsen terug op Moijsander. Gevaarlijk uitverdedigen. Ja, Blindie denkt ik doe het, uh, niet zo gevaarlijk. Ik speel hem terug op Sillessen. Die de bal naar voren ramt. Wordt opgevangen door Nigel de Jong. En Max 6 die hem uh, breed geeft op Zapata. Zapata uh, in balbezit. En dus AC Milan in balbezit. Overigens Max 6 liet wel weer even zien dat het al jaren een geweldige... De verdediger is de Fransman nu ook weer in balbezit. Bal in de voeten van Robinho. Robinho kijkt en ziet dat er naar voren geen mogelijkheden zijn. En dus gaat het via Montari en Constant naar Balotelli. Tussen drie man. Een aardige bewegingen. Maar uh, raakt de bal dan toch kwijt. Een de tramp naar voren van Ajax. Abiati, de keeper uit zijn doel. Kan de bal oppikken. En er wordt ook niet meer, uh, geen druk meer gezet door Ajax. Men staat nu op eigen helft en laat AC Milan komen. Nou, het is de jongen aan de bal. Frank de Boer zit. Allegri is een uh, collega van Milan. Staat en gebaard en wijst. Uh, en geeft aanwijzingen. Dat heeft voorlopig niet zo heel veel zin. Want de eerste de beste paas die Milan, sinds ik dat verteld heb, gestuurd wordt ingeleverd bij Ajax. Terwijl de Montari een overtreding heeft gemaakt. En daarvan is Moisander het slachtoffer. En die blijft met een van pijn vertrokken gezicht zitten. Omdat hij eigenlijk de bal paast op het moment dat hem net al dan niet bedoeld op de hak gaat staan. Ik geef de Ganees het voordeel van de twijfel. Omdat hij eigenlijk in het moment dat hij het doet als een hand opsteekt. Maar iemand met die ervaring. Met uh, ik geloof 80 Interlands voor Ghana achter zijn naam. Daarvan is de ervaring dat ze toch ook niet heel vaak per ongeluk doen. Als nee, dus ik naar de kijk denk ik dat hij het inderdaad niet per ongeluk nee, doet. Nee, dat was gewoon heel bewust. En maar... dat handje van sorry dat is dan een soort zelfbescherming. Maar uh, dat was niet netjes. Nee, stout. Mag je niet meer doen, meneer Moutadi. Uh, kijk even op het veld. Er is uh, een uh, blessurebehandeling. Is het misschien leuk om even naar het matchcenter te gaan? Vraag ik dan even aan onze vrienden in Hilversum. Matchcenter met Frank Willaard. Bij deze, want dan kan ik even melden hoe het is. Bij de 10 van Celtic tegen de 11 van Barcelona. Nou, En het spelbeeld is niet veranderd. Het is Barcelona, Barcelona, Barcelona. Wacht op dat ene kantje van Celtic. En dat hebben we eigenlijk al gezien. Nu een tweede kans zelfs van een tweede invaller. Die net een hoekschop naast kopt. En uh, daarvoor was er een enorme kans voor James Forrest. Die uh, Valdes tot een redding dwong. Valdes zag die bal heel laat komen. Het was een, een kans na een, een ingooi. En deze komt... Moet even kijken wie hem dan uiteindelijk inkopt. Maar die vind ik zo snel niet uh, die dat uh, gedaan heeft, moet ik eerlijk zeggen. Het was een uh, grote kans. Twee hele grote voor Celtic dus. Met zijn tegen Barcelona. En Barcelona heeft nog niet zulke hele grote kansen gehad. Wel een penalty onthouden trouwens. Want Neymar schoot de bal tegen een arm aan die daar uh, niet thuis hoorde. Maar uh, de scheidsrechter heeft daar nog geen penalty voor gegeven. De enige pool waar nog niet gescoord is, is dus die van Ajax. Milan, Barcelona en Celtic. Ja, Ajax is aan het knoeien nu. Het is 0-0, kwartier voor tijd. Als het probeert rustig op te bouwen van achteruit. In ruimte die er eigenlijk niet is. Eén keer raken door de linies van Milan heen te spelen. Die heel diep op de vijandelijke helft staan. Maar dat lukt niet. Het levert balverlies op. En een chaotische fase eigenlijk daarna. Waarbij Ajax nu met de moed en wanhoop probeert... om de bal A weg te houden bij het eigen strafomgebied. Nou, dat lukt. Een B in het bezit te houden. Nou, dat lukt dan uiteindelijk ook. Omdat Moutari een overtreding maakt op Schöne. De vorige overtreding van Moutari op Moisander. Daarvan kunnen we nog zeggen dat Moisander inmiddels weer binnen de lijnen is verschenen. Dat hij even kort verzorgd werd buiten die lijnen. Maar daar valt het blijkbaar allemaal wel mee. Kwartiertje nog. 0-0. En uh, in de tweede helft, zoals hij zich eigenlijk uh, ontvouwt voor onze ogen... zou je toch zeggen dat Ajax misschien ook maar zo slim moet zijn... zo professioneel moet zijn om maar genoegen te nemen met het puntje tegen Milan. Of hopen op een uh, opvlieging van bijvoorbeeld altijd. Hè? Schöne. Nu een overtreding gemaakt door Siktersson. Of Zapata... Zapata die uh, overeind komt, uh, wat uh, verkeerd neerkwam. En uh, dat was een uh, sprongetje. Ja, eigenlijk niet al te veel aan de hand. En uh, de vrije trap is dus wel gegeven omdat er even vastgehouden werd... door Siktersson bij Zapata. Door scheidsrechter eriksson aan uh, AC Milan. Laatste kwartier is ingegaan. 0-0 de stand. Balbezit AC Milan. Via de Jong die de bal achterin komt ophalen. De Linksback constant loopt alweer. Die staat er dus nog altijd. Heeft zich een beetje hersteld vind ik. Na een hele zwakke fase laten we zeggen. In de eerste kwartier naar rust. Terwijl Andersen nu voor Ajax de bal heeft. Met een handige beweging volgens mij zichzelf wat in de luren legt. En hem dan kwijt is aan Robinho. Maar tot zijn opluchting het fluitje van de scheidsrechter hoort. En weet dat hij dan een vrije schop krijgt. Robinho. Hij die wel scoorde in die kwartfinale tussen Nederland en Brazilië in 2010. Die andere inmiddels weer ploeggenoot Kakaat deed dat gelukkig niet. Dat weten we allemaal nog als de dag van gisteren. Ik kan het allemaal rustig even vertellen, omdat mooi Sander, van wie ik zo even toch zei, het gaat allemaal wel meer. Dat is dus helemaal niet het geval, want hij is erbij gaan zitten. En dat betekent dat uh, hij naar de kant gaat en dat Mike van der Hoorn zijn shirt gaat uitdoen en zo aanstonds in het elftal gaat komen. Zo is uh, de tik, dus duur, de tik die hij kreeg van uh, Moentari en hij gaat naar de kant. We gaan even naar het medcenter. Ja, want dan vertel je dat Celtic twee enorme kansen krijgt. En meteen vliegt hij er aan de andere kant in. Klassieke aanval. Alexis Sanchez ingevallen bij Barcelona. Komt door aan de rechterkant. Legt hem terug richting Fabregas bij de tweede paal. Die kop tegen in. En daar is de doelman van Celtic absoluut kansloos. Barcelona dus in Glasgow op voorsprong gekomen tegen uh, Celtic. Het is daar uh, 0-1. Balbezit voor Ajax. Een vrije trap. Terwijl Van de Horens een plekje inneemt achterin. Dezelfde plek waar Moisander stond. Dus links achterin. Uh, rechts achterin. Links achterin Denswil nog altijd. En Palsen in balbezit. Palsen met de breedte. wat slechte bal. Ja, dat hoor je ook aan het publiek meteen. dat oh, Hoe kan het nou dat je zo'n slechte bal geeft? Uh, Robinho wordt op de huid gezeten door Palsen. Palsen maakt de overtreding. vrijtrap Milan. Snel genomen. Nigel de Jong. Hij maakt ook veel verkeerde keuzes vanavond weer Palsen in balbezit. Als hij de bal niet heeft gaat allemaal wel. Met een balbezit is het... Uh... Niet best. Dat betekent dat Milan de bal weer heeft. Met nog een minuut of twaalf te gaan. In de balbezit voor Mexes 6 is en weer. Schuift Milan langzaam terug. 0-0 de stand. Ajax, dat in de eerste helft het gevoel zou hebben gehad. Wanneer komen we op voorsprong? Heeft nu het gevoel. Laten we het maar 0-0 houden. Terwijl Van der Hoorn zijn eerste bal raakt. Die hij vanaf een voorzet vanaf de rechterkant het straftoogbied weer Jast. Dan moet Schöne de lucht in. Die wacht eigenlijk tot Montelivo springt. Die doet het niet. Dan springt Schöne zelf alsnog. En heeft hij de bal. Maar die kopt hij in de voeten van de Jong. En de Jong geeft de bal mee aan Zapata. Maar alles gebeurt nu op de helft van Ajax. Ja, ik moet aan Schöne denken, terwijl we eerst maar even Abate volgen... die de bal voorgeeft. En dan is Montelivo, die loopt in de rug van de tegenstander van, uh, van Rijn. En dan wordt de bal slecht uitverdedigd. Wordt de bal weer binnengebracht, weggekopt door Denswil. Terwijl van Rijn in het strafschopgebied ligt en Denswil. Twee geblesseerd en Nigel de Jong. Natuurlijk zo sportief is nou, dat hoeft niet eens... want de scheidsrechter heeft al gefloten voor uh, de zuurbandeling. Maar van Rijn, dat ziet er slecht uit. En Ajax heeft al drie keer gewisseld, dus zou een slechte zaak zijn... Als Van Rijn moet uitvallen. Even kijken hoe het met hem gaat. Want hij heeft veel pijn. Ligt in het strafschopgebied. En uh, uh, wordt aan de achterkant wordt uh, Denswil geraakt. Dat uh, zien wij nu in de herhaling. Uh, Robinho gaat er in ieder geval uit. Dat is even uh, voor uh, later. Alessandro Matri komt erin. Uh, maar ik kijk nog altijd naar de blessure voor Ricardo Van Rijn. Die nog altijd op de grond ligt. Op de rand van het doelgebied. En uh, de handen voor de ogen heeft. Heel veel pijn. En wat is er dan gebeurd? Even kijken of we dat in de herhaling kunnen zien. Nu krijgen we een herhaling. Uh, ja, hij komt. Ja, dat is heel vervelend. Montolivo komt uh, achter hem aan. En Van Rijn probeert de bal weg te spelen. Glijdt op zijn knieën. En op dat moment glijdt Montolivo tegen de billen van, uh, van Rijn. En waardoor de benen een beetje blijven hangen in het gras. En Van Rijn veel pijn heeft. Gelukkig, hij loopt weer, hij staat weer. Hij hinkelt wel een beetje. Maar zal zo dadelijk weer het uh, team van uh, Ajax kunnen completeren. Maar het was even schrikken, want anders had Ajax met 10 man verder gemoeten. Ja, hij uh, hinkelt niet alleen, hij hinkt ook. Dat is altijd uh, een leuke. Ja. 10 minuten nog te gaan. 0-0 de stand. Ja, het zou wat zijn. Uh, je hebt er al twee moeten wisselen vanwege blessures. Duarte en Mois Sander al zeg maar, gedwongen naar de kant. En dus vervangen door Scheune en Van der Hoorn. Tussendoor Andersen voor de Sa. Ja, dat is een logische wissel. Dat had dan niet per se gemoeten. Maar misschien was de Sa wel helemaal op. En als je dan van Rijn kwijt zou raken. Dan moet je echt met 10 man door. Maar het lijkt wel weer te gaan. Hij moet maar even er doorheen bijten. Als hij daarmee niet het risico loopt dat hij iets stuk zou maken. 10 minuutjes nog plus wat extra tijd. Matri dus in het elftal gekomen voor Robinho bij AC Milan. Matri is een jongen uit de streek. Een jongen die geboren is in een plaatsje een kilometer of 30... Van Milan, ook in de jeugdopleiding heeft gespeeld. Het daar eigenlijk niet maakte. De andere clubs ging naar Cagliari, goede fase had. Toen werd gekocht door Juventus. En afgelopen zomer maar weer werd teruggekocht door Milan voor 13 miljoen. Dat is ook lekker. Dat was dus jij eigen spelen. En die komt nu in het elftal. Ja, die uh, uh, loopt uh, ergens uh, voorin. Maar hij krijgt de bal nu niet. Omdat de bal die diep werd gespeeld over hem heen gaat. En dus is er uh, balbezit voor Ajax. Voor Mike van der Hoorn. Ja, het is wat. Vorig jaar nog uh, gewoon bij FC Utrecht. En dan nu gewoon even tegen AC Milan met Ajax. Mooie, uh, mooie uh, carrière move van hem. En uh, Ajax gaat in de aanval. Maar ik zat even te kijken wat Paulsen deed. Die deed niet uh, veel goeds. Overigens, sim de Jong ook weinig nog van gezien in deze wedstrijd. Misschien dat hij de laatste negen minuten, want die zijn we ingegaan... nog even kan vlammen als uh, Milan in balbezit is. O, zo. dit is nou echt een gemene trap. Van Paulsen. Bal niet eens in de buurt. Paulsen krijgt niet eens een gele kaart daarvoor. En uh, Balotelli uh, lag maar een beetje schamper richting de scheidszetter. Bal is weg. Boem. En Paulsen geeft uh, Balotelli een enorme trap tegen het onderbeen. Dat is gemeen. Had de gele kaart moeten zijn, is het niet. Absoluut. Balotelli neemt risico. Heeft al geel. Maakt een wegwerpgebaar naar de scheidsrechter. Ook niet slim. Hij komt er meer weg. Vrij schot Milan. Mexes Kop de bal die naar de rechterkant gaat. Of naar de linkerkant weer richting het doel. Maar daar kan Ajax onderscheppen. Gaan counteren misschien. Ajax is al de hele tweede helft al lang niet meer gevaarlijk geweest. Behalve dan die kopbal van Sigtorsson. Maar die heb ik opgeschreven in minuut 56. Daarnaast is het eigenlijk niet meer gelukt. Sigtorsson wil zich nu langs Zapata wurmen, Maar houdt de Colombiaan vast... International ook van Colombia toch de nummer 5 op de FIFA ranking. Waar Nederland inmiddels negende staat. Het is maar om aan te geven dat deze jongen ook wel ongeveer weet waar hij mee bezig is. Terwijl Nigel de Jong de vrije schot die inmiddels genomen is heeft ontvangen. En Napoli speelt. Napoli naar de rechterkant. Abate. Langzaam maar zeker komt Milan wel dreigender. 83 minuten onderweg. En wat ik zo even zei herhaal ik dan nog maar is. Ajax is in een fase gekomen waarin het echt maar moet hopen. Dat het gewoon hier met 0-0 kan afsluiten. Of inderdaad een gekke counter. Want wie weet wat er dan kan. Maar in de tweede helft heeft Ajax niet meer zo heel veel te vertellen. Niet dat Milan sprankelend voetbal speelt. En niet dat Milan de pannen van het dak speelt. De ploeg draait in de Serie A ook niet goed. Staat negen in de middenmoot. Heeft na zes wedstrijden, ik geloof, wat was het? Acht punten. Heeft al tien ja. goals tegen. Dat gaat ook allemaal niet geweldig. Ja, dus uh, misschien zijn die ook wel blij met de punten. Terwijl nu Balotelli weg is aan de rechterkant van het veld. Van de Hoorn meebal, komt dat voor het doel wordt door Dentsville onschadelijk gemaakt. Ja, en uh, Ajax in de aanval met De Jong. Nee, de andere De Jong zit ertussen. Nigel De Jong. Overigens geen familie. Maar dat is wel te zien. Want de bal gaat over de zijlijn. En de inworp is voor Ajax, voor Deli Blind. Die een, met name de eerste helft een goede wedstrijd speelde. Nu moet hij even erachteraan. Palsen ook. De minste man bij Ajax. Palsen die duwt en probeert zijn tegenstander over de achterlijn te krijgen. Dat lukt ook. En de bal ook. En dus een doeltrap voor Ajax. Dan gaan we nog een wissel krijgen? Inderdaad. Oerdeby. Emanuelson komt erin. Hij speelde bij Ajax. Maar liefst 172 wedstrijden tussen 2004 en 2011. Ging naar AC Milan. En ook nog eventjes uh, weg geweest richting voelen als ik het goed had. Ja. En uh, komt nu in het veld. Krijgt uh, applaus van het publiek. En dat mag ik graag horen. Heel veel applaus. Orbi Emanuelson in het team bij AC Milan. Krijgt applaus van de Ajax-Fans. Hij gaat uh, spelen op het middenveld, voor de duidelijkheid. Zoals het zich nu laat aanzien, zelfs op de 10. Want Motolivo, die daar stond, verdwijnt ineens aan de rechterkant. Dat zou toch wat zijn. Terwijl Paulsen voor de zoveelste keer een bal zomaar inlevert bij de tegenstander. En Milan nu wel gaat profiteren. Matri kopt en daar komt uh, de kans. Daar komt de kans, maar niet de goal omdat hij Manuel bal teruggeeft. En dan komt toch nog het schot van Balotelli dat op de vuisten komt van Sillessen. En weer is Paulsen uh, de dader die ervoor zorgt dat dit allemaal kan gebeuren. Want als je dit nou nog één of twee keer doet, dan ga je de wedstrijd nog slimelig verliezen ook. Dat zou niet echt nodig zijn. Maar dat moment komt na zoveel stomme tijden toch langzaam maar zeker dichterbij. Ja, de paal is, uh, heel matig. En Ajax uh, is nu echt op uh, het gelijke spel aan het spelen. Want uh, komt er amper meer uit. Uh, loopt allemaal op eigen helft. Het balbezit is uh, voor Abate aan de rechterkant. Maar de manier waarop uh, uh, Balotelli die bal weer op doel schoot, uitstand geweldig. Hij heeft nu geen balbezit omdat uh, Paulsen een de bal naar voren. De wordt opgevangen door Zapata. Ajax moet, en uh, doet mij leed dat ik het zo moet zeggen, nog vijf minuten stand houden. Ja, meer is het ook niet. Uh, dat moet maar gebeuren. Frank de Boer is erbij gaan staan met de handen in de zakken. Weet dat uh, al te veel aanwijzingen geven, ook niet zoveel zin meer in heeft. Uh, niet zoveel zin meer heeft. Je moet gewoon nu maar hopen dat je ploeg standvastig genoeg blijft. Om uh, die laatste fase te overleven. Het publiek voelt dat natuurlijk ook. En is gaan staan. En is gaan applaudisseren voor Ajax. Om nog maar zijn hart onder de riem te steken. Terwijl Blind een bal blind naar voren trapt. Dat is geen slechte woordgrap. Maar kwam er per zo uit. Sigtasson krijgt een duwtje in zijn rug van Max 6. En dat geeft Ajax dan een vrije schop. Op de helft van AC Milan. Dat geeft Ajax vooral wat lucht. Om even te ontsnappen van die eigen helft. Om even te ontsnappen aan die druk die voelbaar is geweest van AC Milan. Dat toch drie beste kansen kreeg. Montolivo Balotelli. En nog een keer Balotelli. De laatste wel heel nadrukkelijk aangeboden dus voor Paulsen in het tweede bedrijf. Ajax neemt ook alle tijd met de vrije schop. Alle tijd. Want weet dat dit kostbare seconden zijn die je over de streep moeten trekken. En met de luchtmacht. Die weet bijvoorbeeld van de Hoorn ja. nog eens een uh, gekke geitje aan de andere kant. Ja, laten we eens gek doen. Uh, Schöne achter de bal. Van de Hoorn voorin. Dens wil vragen Daar komt de bal richting tweede paal. Maar nee, net niet iets te scherp. De Jong kan er niet bij. Bal over de achterlijn. En Schöne uh, baalt er een beetje van. Het was geen slechte vrije trap. Iets. Uh, en Frank de Boer was er ook zeker niet ontevreden over. Net niet bij uh, de Jong. Dat zijn toch momenten waar hij het uh, van moet hebben. Dan maar op zijn Duits een beetje uh, lastig doen. Goed. Ajax moet nog volhouden. En wij kijken even nog in het matchcenter bij Frank. Ja, want daar is gescoord. Ik zit tegelijkertijd nog even een kans te kijken van Alexis bij Barcelona. Maar die schiet de bal heel hard tegen Forster aan. Terwijl het toch echt een 1 tegen 1 duel is van heel erg dichtbij. Blijft daar dus nog voorlopig 1-0 voor Barcelona. Het is wel 3-0 geworden bij Dortmund tegen Olympique Marseille. Een penalty. Lewandowski maakt zijn tweede van de avond. Na een overtreding van Nkoulou op Royce. is het Lewandowski vanaf 11 meter keihard door het midden. Dortmund heeft de zegen in ieder geval binnen in de groep F. En daar lijkt het ook op bij Arsenal-Napoli. Want daar is het nog altijd. 2-0 met het overwicht voor uh, uh, Arsenal. En ik zie dat er nog een bal invalt bij Atletico. Vlak voor tijd komen zij in Porto op voorsprong. Atletico Madrid op 2-1. Terug in de arena voor de slotfase. Ajax-Milan 0-0 nog altijd. 88 e minuut. Ajax krijgt nog een ingooi halverwege de helft van Milan. En uh, zo gaat het er toch op lijken dat Ajax opnieuw niet buigt voor Milan... In de negende confrontatie tussen de twee ploegen. Milan wonnen pas twee. En dan zal het dan bij blijven. Kortom Ajax zal zich senang voelen. Om dat woordmars te gebruiken. En het balbezitter voor Siem de Jong zit er nog iets geks in. Kan Ajax nog eens toeslaan. Siem de Jong met een combinatie met Fischer. Blind is doorgelopen aan de linkerkant. Krijgt ook de bal. Abate moet verdedigen. De bal gaat terug naar de Jong. Die zou een voorzet moeten geven. Dan staan er twee te wachten. Van wie er onder één is. De Jong wil zijn tegenstander nog voorbij. Montolivo dat lukt eigenlijk niet. Maar hij blijft wel aan de bal. Blind geeft dan de voorzet. Maar die kan onschadelijk worden gemaakt. Nou is dat wel zo. Door constant. Want die bal stuit er dan eigenlijk nog net overheen. Zo krijgt Ajax de bal nog terug. Gaat uh, Schöne schieten. Die bal moet tegen ja. een goal. Nee, oh nee, hij zit nee, er niet nee, in. Nee, nee. Hij telt nee, nee. Hij wordt afgeten. Hij, hij zit er wel in. Maar uh, hij telt niet. Want uh, buitenspel. Nee, Hens. Hens van Schöne. Aha, dan is dat het geweest. Sjöne leek inderdaad Hens te maken toen hij de bal aannam voordat hij schoot. Ik dacht nog dat buiten buitenspel zou staan toen Sjöne schoot. Maar inderdaad maakt Sjöne Hens bij de aanname van de bal. Dat heeft de scheidsrechter denk ik niet gezien. Maar de grensrechter wel. En zo gaat het feestje in de 89e minuut dat Amsterdam eigenlijk al 4-3 door. Nou Kan nog steeds, kan nog steeds, want hij heeft weer balbezit. Heeft dat via Victor Fischer. Fischer speelt de bal naar blind. Ik zou zeggen, rammen voor het doel. Dat doet hij ook. Brengt de bal voor. En komt daar. Sime de Jong. Sime de Jong. Nee, net naast. Oei, oei, Dat was hem. Omdat Sime de Jong net even aangetikt werd. Gaat de bal naast het doel van Abiati. Dit was de mogelijkheid. Ajax houdt er slechts een hoekschop aan over. Sime de Jong die lijkt in te schieten. Maar net eventjes dermate aangetikt werd. Dat zijn schot niet vol is. Het levert wel een hoekschop ook van de rechterkant. En dan nou maar eens kijken of Van de Hoorn die sterk is in de lucht. Wat met deze hoekschop Van de Hoorn komt. Die met de baan ja! gaat erin. Want is Densville. Densville komt Ajax in de slotminuut op 1-0. Wat een sensationeel slot van deze wedstrijd. Waarin Ajax toch een helft lang het gevoel heeft gehad dat het boven lag. Maar in de tweede helft zeker niet meer. Van die laatste paar minuten kijken we plotseling met z'n allen weer de andere kant op. Mag er een hoekschop komen die pand klaar aflevert op het hoofd van Densville. En wie moet Denswil dan in de gaten houden? Moutari staat in zijn rug, maar is te laat. Denswil doet het hoog. En Denswil doet het sterk. En Denswil kopt die bal met een noodgang. Maar ook met gevoel voor de juiste richting. Langs Christian Abbiati. En in de laatste minuut juicht Amsterdam. Juicht Frank de Boer. En juicht... Met name Denswil. De jonge, hele jonge Stefano Denswil. Op zijn twintigste zet hij Ajax in de laatste minuut van deze wedstrijd tegen AC Milan. Op een sensationele 1-0 voorsprong. En ik moet je eerlijk zeggen, ik stond ook te juichen. Want ik vind het echt klasse als Ajax dit over de streep mee te trekken. De ploeg zo jong, geplaagd ook. 4-0 verlies Barcelona, 4-0 verlies PSG. Moeizaam begonnen aan de competitie. En dan dit. Ja, nu probeert uh, AC er alles aan te doen. We krijgen uh, drie minuten extra tijd. Als ik het wel heb. En uh, dan uh, gaat AC mila komen. En dan is hij de net die in. Hoe goed wordt hij van de lijn gehaald door Van Rijn. De bal wordt van de lijn gehaald door Van Rijn. Wordt weer ingebracht. En dan is het Sitterson uh, die de bal wegkomt. Wordt wel nog... Uh, over de zijlijn, over de zijlijn uh, getikt door Siktersson. Snelle voor Paas en Milan. Het worden wel een paar minuten met de billen bij elkaar. Terwijl Moutari nu de bal heeft. Ajax op een 1-0 voorsprong komt door die kopbal van Denswil Wel uit de hoekschop Van Seun in de laatste minuut. Iedereen in alle staten is. Er bij, de beide trainers, het publiek de spelers. En Milan terwijl we in de extra tijd zitten. Vier minuten. Daarvan uh, is nog drie zeg maar drie over. Niet drie en half, drie. Dat scheelde weer 30 seconden. En na deze zin zijn we weer 10 seconden kwijt, dat helpt de veiligheid niet, maar toch. 6 aan de bal, Milan komt, Milan komt. Balotelli neemt de bal aan, gaat wel heel makkelijk naar de grond. Scheidt zegt hij wuift het weg. Terwijl hij op 20 meter van het doel een heel klein duwtje voelt van Paulsen. Maar daar fluit niemand voor. En Deze scheid zegt het dus ook niet. Milan, de tijd begint te dringen. Daar komen ze weer, Montolivo vanaf de rechterkant. Matri kiest positie, Balotelli gaat liggen in het stafelgebied. Oh, hij, hij geeft een penalty, ja, omdat Van hem. de Hoorn Balotelli zou hebben weggetrokken. Dat zal toch niet waar zijn zeker? Ja. Van de Hoorn ja. krijgt geel en de bal gaat op de stip. Nou ben ik benieuwd naar de herhaling of dit een strafschop is of niet. Ajax is woest. Van de Hoorn vol ongeloof. Gaat Ajax het dan nog weggeven ook? Kijken in de herhaling. Ja natuurlijk het is, is dit geen strafschop. Het is andersom. Het is een schandaal. Dit is een overtreding van Balotelli die van de Hoorn naar de grond trekt in plaats van andersom. Dit is een schandaal. Deze beslissing van deze scheidsrechter uit Zweden die uh, wel een overtreding heeft gezien... maar uh, de kleuren even door elkaar haalt. Dit is belachelijk. En wat doen die andere Jan Jokers daarbij? Er staat een man naast de paal. Die kan dat zien. Die ziet dat van de horen van achteren vastgepakt wordt. En Die constateert ziet... alleen de dood. Ja, dat is ongelooflijk. Nou, Sillessen, je kunt je helemaal vast in dit team gaan spelen... als je in het doel staat. En Mario Balotelli, die vorige week... voor het eerst een penalty miste bij AC Milan... En eigenlijk volgens mij in zijn hele carrière uh, zal hij gaan nadenken. Toen miste hij een penalty. En nu in de extra tijd na de schandalige beslissing van de heer Eriksson: mag hij een penalty nemen? En wat zou het onverdiend zijn als Balotelli scoort? Een schampe lachje. Maar reken maar dat, de, dat het hard. Uh... Daarom van Balotelli. Hij schiet. En hij schiet hem erin. Hij schiet hem ervoor. Hier nog in ook. Wat is het toch ook. Een boef. En ja knap natuurlijk dat hij het doet. Het is mooi voor hem. Maar het is een schande dat dit gebeurt. Scheidsrette Eriksen moet op het matje komen. Dat weet ik zeker. en zal geen grote wedstrijden meer krijgen. De rest van de Champions League. Maar wat hebben we eraan? Helemaal niets. Het is een schande dat deze man dit heeft gedaan. Notabene in de extra tijd. Silas is kansloos. Ook de penalty. En staat 1-1. Ja, uh, mocht u nog uh, benieuwd zijn naar de betekenis van de woorden climax en anticlimax, Dan zou ik de laatste vijf minuten van ons verslag nog eens terugluisteren. Hij mist ook niet vaak een strafschop. Ja, dat deed hij dus wel tegen Napoli een paar weken geleden. Maar daarvoor had hij de 21 op een rij gemaakt. Uh, de 22 dus niet, maar de 23 wel weer de jongen aan de andere kant. Die van 25 meter, ik denk, maak er nog wat van nog maar een schiet, maar dat in de handen doet van Abiati. Ja, het is echt een ongelofelijke domper. Dan nou kan je natuurlijk best uh, thuiskomen met een speelt tegen AC Milan, ja. maar hoe dicht ben je bij de overwinning? En wat een fout van de scheidsrechter gaat eraan vooraf. Hij maakt er een einde aan nu. En het fluitconcert wat mij betreft is voor scheidsrechter Jonas Eriksson. Want als je niet ziet dat dit geen strafschop is, dan moet je een ander vak kiezen. Dit is uh, bespottelijk. Maar hij doet het en er is niks meer aan te doen. Het eindigt op 1-1. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Een groot man, een groot acteur. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. En direct na de voorstelling bij mij in de hotelkamer. Dames en heren, Jack Woutersen. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Jack Woutersen, deze acteur zit vol verhalen. Het uur zal omvliegen. De Overnachting, zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.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 Good thinking. Vluchtboeken, hotel erbij, Kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Pensioen Driedaagse. Trouwen, overlijden, een nieuwe baan. Wat je ook meemaakt, check wat dit betekent voor jouw pensioen. De Pensioen Driedaagse, van 1 tot en met 3 oktober. Ga voor handige checklisten en activiteiten naar wijzeringeldzaken.nl de Pensioen Driedaagse is het initiatief van Wijzer in Geldzaken. De nieuwste mountainbikes en racefietsen. Vorken, schakelgroepen, remmen, zadels, pedalen en ook testparcours, workshops en clinics. Volg je sportieve hart. Bezoek Bike Motion, de beurs met alles voor de sportieve fietsen. 11, 12, 13 oktober, jaarbeurs Utrecht. Bike Benelux.nl Heb je een vraag over jouw pensioen? Bel tijdens de pensioen pensioendriedaagse gratis naar 0800 020 1068 of ga naar wijzeringeldzaken.nl. Dit is Radio 1. Het is zeven over half elf. Het nieuws met Kees Schat. Minister Dijsselbloem en de oppositie praten morgen verder over aanpassingen op de begroting van volgend jaar. Dijsselbloem praat dan met de verschillende fracties afzonderlijk. Hij zei te begrijpen dat veel partijen teleurgesteld zijn over de inzet van het kabinet, maar volgens hem is het geen eindbod en is er ruimte om te onderhandelen. Dijsselbloem heeft een lijst opgesteld met 20 opties... waar het kabinet bereid is over te praten. Het gaat dan onder meer om het terugdraaien van belastingverhogingen... en meer geld voor onderwijs. Dat moet worden betaald door hogere belastingen... op dingen die slecht zijn voor het milieu... zoals vliegen en het kopen van een auto. Het CDA noemt het voorstel volstrekt onvoldoende. D66 wil dat het kabinet met een concreet plan komt. Ministers van sport uit 19 EU-landen... hebben een verklaring afgelegd tegen discriminatie van homo's. Aanleiding is de commotie rond de homowetgeving in Rusland. Minister Schippers was een van de initiatiefnemers tot de verklaring. Ze maakt zich zorgen over de gevolgen van de wet... voor deelnemers aan de Olympische Spelen in Sochi. De Russische wet verbiedt propaganda voor homoseksualiteit. In een groot onderzoek naar fraude met antibiotica in de vleeskuikensector... is beslag gelegd op auto's, woningen, bedrijfspanden en bankrekeningen. Het gaat volgens het OM om een bedrag van in totaal 650.000 euro...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 Het weer vannacht is het helder en koud. In het Noordoosten kan het 3 graden worden. Morgen vrij zonnig en ongeveer 15 graden. Er staat een stevige oosten- tot zuidoostenwind. Dit was het NOS Journaal. Welke rol speelt wetenschap in de sport? Hoe verander je de structuur van voedsel? En waarom is de dinosaurus uitgestorven? Kom erachter tijdens het weekend van de wetenschap. Het landelijk festival vol wetenschap en technologie. In het weekend van 5 en 6 oktober openen meer dan 140 organisaties hun deuren. Kijk op hetweekendvandewetenschap.nl Waarom heeft je volgende leaseauto een stopcontact? Omdat je dit jaar nog profiteert van geen bijtelling op elektrisch rijden. En omdat overstappen extra aantrekkelijk is omdat natuur- en milieu- en milieudefensie van de A15 de eerste duurzame snelweg ter wereld willen maken. En omdat het lekker stil is. Kijk op projecta15.nl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 Alleen nog dit jaar. Geen bijtelling op nieuwe elektrische leaseauto's. Stap over en profiteer van extra voordeel. Kijk op projecta15.nl. Radio 1, NOS langs de lijn. Champions League avond. Ajax speelt met 1-1 gelijk tegen AC Milan. Het dacht te winnen na doelpunt van Denswil in de 90 ste minuut, waar Mario Balotelli schiet een omstreden gegeven penalty binnen in de 94ste minuut. Maar er is nog veel meer gevoetbald... en daardoor nu naar het petcenter. Frank Wielaert. We beginnen maar uh, gewoon in de pool van Ajax natuurlijk. Uh, groep H, Ajax gelijk gespeeld, Celtic-Barcelona. Celtic heeft de 20% balbezit in de wedstrijd niet eens gehaald tegen Barcelona... maar uh, haalde er wel een minimale nederlaag uit na de 0-1 van Fabregas kwartiertje voor tijd had Barcelona nog 3-4 opgelegde kansen om de voorsprong te vergroten. Het gebeurde niet, het was ook niet nodig. Barcelona gaat in groep H aan de leiding met de volle winst uit twee wedstrijden. Daarachter dus Milan met vier punten. Daarachter Ajax, één punt Celtic, twee gespeeld, nul punten is vierde in die groep. Dan groep F, de groep van Arsenal en Napoli, die speelde onderling in Londen. 2-0 werd dat voor de uh, club van Wenger. Door uh, goals van Eusil en Giroud. Daar gaat uh, Arsenal met de volle winst uit twee wedstrijden aan kop. Daarachter is het uh, Dortmund. Dat won van uh, Olympique Marseille met 3-0. Uh, die hebben drie punten. Napoli heeft dat ook drie punten, maar een minder doelsaldo staat. Dus derde, Marseille, twee gespeeld, nul punten. De laatste in groep F zijn zij. Dan uh, groep E, de groep van Chelsea. Steuwa Chelsea, 0-4. En dus Mourinho en zijn mannen nadrukkelijk uh, gemeld in de kop van die groep. Want uh, Schalke won met 1-0 bij Basel. Dus gaan de Duitsers aan kop. Ook zes punten uit twee wedstrijden. Chelsea van plaats drie naar plaats twee. Drie gespeeld, uh, of twee gespeeld, drie punten. Basel, uh, twee gespeeld, drie punten. Maar een minder doelsaldo. En Stewa moet zijn eerste punten in die groep nog gaan verdienen. En de laatste groep waar we vanavond actief zijn geweest. Zenit Austria-Wien. Dat is al een hele tijd geleden afgelopen. Die deelde de punten bij 0-0. En Porto Atletico de Madrid. Daar werd het in de slotfase nog 2-1 voor Atletico de Madrid. En dus gaan die met zes punten uit twee wedstrijden aan kop. Daarachter Porto... drie punten uit twee wedstrijden. En daarachter... Austria Wien en Zenit, allebei één punt... uit twee wedstrijden. En dan noem ik nog één ding... want het viel me in de loop van de avond op... dat er heel veel uit standaardsituaties uh, werd gescoord. 16 doelpunten vielen er. Daarvan kwamen er negen uit een vrije trap. Dan wel uit een hoekschop, dan wel uit een penalty. Dat is toch een opmerkelijk gemiddelde. Frank, dankjewel. Frank Wilaert. Zo direct natuurlijk de reacties uit de Amsterdam Arena op die wedstrijd Ajax-Milan. Daar zal lang over worden nagepraat of wat er allemaal is gebeurd. Nu eerst andere sport, turnen. want ze was een bijzondere turnster op Balksanne Wevers. Maar de afgelopen jaren kwakkelde ze vooral met veel blessures. Tot nu dan op haar oude dag. Tussen aanhalingstekens. Ze Wevers is 22 jaar. Plaatste zich voor het WK in Antwerpen. Had zijn droom comeback in gedachten. Maar diep anders. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Daar is ze weer. Na lange tijd. Terug in de turnarena. Terug op een WK. Ja, het is nu inmiddels drie jaar geleden dat ik. Op een grote nooi stond. Dus het is een tijdje terug, inderdaad. Uh, 2010 uh, is haar laatste grote wedstrijd geweest. Dat was de WK in uh, Rotterdam. Daarna is zij uh, geblesseerd geraakt. Uh, aan de schouder geopereerd. Uh, daar weer goed van hersteld. En uh, in de, op weg naar Tokio, in die, in die trainingsfase, is zij helaas uh, met de enkel weer geblesseerd geraakt. En dus weer vlak voor een grote nooi eruit. Hier staat ze eindelijk weer fit. Vol vertrouwen. Nou, sinds een half jaar uh, is, uh, de, is de knap omgegaan en uh, is heel doelgericht weer naar deze wedstrijd uh, toegeleefd. Ja. Nou, de inschatting was wel dat mijn oefening wel een, een van de uh, topscores zou kunnen worden. Ja, ik vond, ik vond het wel echt, uh, echt heel goed te worden op Balk. Haar programma uh, is eigenlijk uh, uh, heel uniek. De Weverse Pirouette, zeg maar, dat uh, tenzij zij als enigste. En er is uh, nog een drievoudig pirouette uh, bij ingekomen... wat op dit moment ook niemand uh, turnt in het uh, circuit. Dus al met al heeft, heeft de oefening wel alles in zich om, uh, om wereldtop te kunnen zijn. Het is wachten op de scoren van je voorganger. Wachten op je beurt. Het gezicht staat strak. Moeder en zus staan langs de kant. Nog één slokje water... En vooral niet denken aan dat verleden. Je pakt gewoon je focus. En uh, het moet gewoon zo zijn dat je je focust op je oefening. En niet op, op die andere dingen allemaal. Dus uh, in principe had ik ook wel het gevoel dat mijn fo focus gewoon goed was. Daar gaan ze, naar de plank. Om met een flikvlak op de balk te springen. Uh, nou ja, mijn opsprong uh, ging fout. En uh, ik weet eigenlijk nog niet precies hoe het uh, fout ging. Maar in ieder geval schoot mijn hand eraf. Ja, dat. Dan, dan weet je gewoon dat het klaar is, eigenlijk. De arm belandt niet op de balk, maar ernaast een val. Wegscoren, wegfinale droom. Ja, dan, uh, dan moet je er weer op en uh, zorgen dat je je oefening afmaakt. Het is wel, uh, wel lastig om dan weer uh, de focus te pakken en gewoon goed in je ritme te komen. En uh, ja, dat, dat lukt hem ook niet heel goed, moet ik zeggen. Daar is dan nog de afsprong, de groet aan de jury, allemaal voor niks. Dan gaan de handen naar het hoofd, het besef, de missie mislukt. Natuurlijk baal je dan eerst uh, heel erg, want uh, eigenlijk hoorde dit ook helemaal niet zo echt goed bij het trainingsbeeld dat ik had en dat is gewoon het moeilijke aan onze sport. Het is één moment en uh, lukt dat moment niet, dan ja, helaas. Daar staat ze, voorovergebogen, leunend tegen een stoel, tranen. Ja, dit uh, deed me wel even pijn ja. Nou ja, je werkt gewoon heel lang uh, naar dit moment toe. En uh, <laughs> ja, dan moet ik mezelf wel even herpakken, zeg maar. Maar dan ook, alweer vrij snel, de realiteit. Kijk, uh, dat maakt de spot de spot. En dat uh, hoort erbij. En de droom die niet mag vervliegen. Uh, ja, ik heb gewoon een half jaar geleden ongeveer de knop omgezet. En uh, gezegd van... Uh, ik ga hier echt voor. In dat opzicht is dit uh, één, één stapje. Het eerste stapje ook nog in de richting uh, van Rio. En uh, ja, ik laat me niet zomaar uit het veld slaan daardoor. Ja, Sanne is een liefhebber van tonnen. Uh, ze vindt het echt, uh, denk ik, uh, heel geweldig. Want ze is nu onderaan 22. Maar ik denk dat ze tot Rio uh, zeker uh, door wil gaan. Ja, dat is gewoon een... Uh... Ja, een beetje, passief, een, beetje, een beetje heel erg passie voor de sport en uh, ja, dat is gewoon uh, iets wat uh, nog op mijn lijstje staat. Het is iets waar ik uh, gewoon uh, helemaal in thuis hoor. Een uh, mislukte comeback vandaag, maar ze komt terug. 1-0 werd het in de 90e minuut door Stefano Denswil en Ajax dacht de zegen binnen te hebben op AC Milan. Maar Mario Balotelli uit een omstreden penalty maakte er 1-1 van alsnog. Henry Schut nu in gesprek met de aanvoerder van Ajax. de jong, sta je hier met de pest in het lijf? Ja, zeker. Als we ja, nog een penalty tegenkrijgen zo in de laatste seconde. Dus als je zelf net daarvoor scoort... Dan, is het wel zuur. Heb je het goed kunnen zien? Was het wat jou betreft een strafschop? Nou, volgens mij was het ook nog eens vijf meter naar achter. Dus uh, Ik heb het niet, niet gezien, maar uh, ja, misschien houdt hij me een beetje vast, maar ze houden volgens mij altijd allebei vast. En, uh, ik dacht dat die bal niet eens uh, echt in de buurt was. Dus uh, ja, ik vond het een beetje gek. Maar ik heb het nog niet teruggezien. Het was al met al een wedstrijd met uh, verschillende gezichten. eerste helft, als je die vergelijkt bijvoorbeeld met de slotfase, totaal andere wereld. Ja, ik denk uh, dat Milan de eerste helft uh, gewoon helemaal inzakt en uh, ja, het is moeilijk om dan er doorheen te komen en, uh, in, de, op het, in de tweede helft denk ik dat ze, uh, ja, krijgen ze iets van kansjes. Wij waren, je zag ons een beetje, dat we er een beetje doorheen zaten op een gegeven moment, maar op het laatste uh, met het publiek erachter kregen we nog wat kansen. En, uh, ja, vond ik dat we uh, wel verdiend uh, 1-0 maakten. alleen zaten we daar voor het moment en ja, dan is het wel zuur dat je nog een goal tegen. Is het tot zeg maar, de 60 zestigste minuut van de wedstrijd moeilijk om je geduld te bewaren, om niet in die val te lopen? Ja, we hebben het van tevoren gezegd. Uh, je zal uh, het gevoel krijgen dat je de, de hele tijd de bal mag hebben. En ik denk dat we de eerste helft dat heel goed deden. We hebben eigenlijk geen momenten weggegeven. En, ja, niet te veel risico in de is ook niet heel veel kans, maar wel de mogelijkheden zelf gecreëerd. En uh, ja, Vooral eigenlijk niks weggeven. In de tweede helft geven we iets te veel weg. Denk ik, maar uh, ja, op het einde geven we toch een beetje gas nog, uh, terwijl we er redelijk doorheen zaten. Ja, die kansen die zij dan nog creëren in de tweede helft, mag je bijna nog blij zijn dat je niet verliest. Ja, dat is zeker zo. Zij kregen een paar goede mogelijkheden op, het, op een gegeven moment. En, uh, ja, toen zaten wij denk ik net eens, doorheen. we konden het niet meer goed druk zetten en uh, ja, op het eind vonden we dat een beetje terug. Als je het nou overal zo bekijkt, het is nog heel vers. Je baalt nog van die 1-1. Is 1-1 dan toch wel de rechte uitslag? Ja, als je dat over de hele wedstrijd misschien bekijkt. Uh, ja, zij zij wachten gewoon op hun kansjes. En die hebben ze de tweede helft ook wel gehad natuurlijk. En uh, ja, dan kan je misschien wel de 1-1 terecht vinden. Maar als je in de negentigste minuut scoort, dan moet je niet meer 1-1 weggeven. Sime de Jong, de aanvoerder van Ajax. Gaan we een treetje lager, de Eredivisie. Want Vitesse kan morgenmiddag tijdens het inhoudduel met Aden Den Haag... koplopen worden in de divisie, bij een overwinning gebeurt dat. En de ploeg van Peter Bos is aan een goede opmars bezig. Won de laatste twee duels op overtuigende wijze. Ondertussen begon Mo Allag vandaag als technisch directeur van Vitesse. Allag volgt in arnhem Ted van Leeuwen op. Een bijdrage van verslaggever Richard van der Malen. Vanuit zijn werkkamer op Papendal bekeek de nieuwe technisch directeur van Vitesse, Mo Allach, vanmiddag een oefenduel van de beloften van Vitesse tegen FC Eindhoven. Ik zie daar gewoon heel veel, uh, ja, laat ik zo zeggen, uh, talenten op, uh, op het veld lopen. En ik ben, uh... Ja, mijn drijf haal ik, uit, haal ik uit talenten. Ik vind het heerlijk om, om spelers op het veld te zien. En uh, te kijken hoe ver ze kunnen komen. Het was de eerste werkdag van Mo Allag bij de Arnhemse club. En de voormalig technisch manager van de KNVB deelde direct complimenten uit. Als je bijvoorbeeld de laatste wedstrijd tegen NSC pakt. Uh, je ziet echt dat er nu een duidelijke speelwijze aan het ontwikkelen is. Dus dat proces is echt gaande. Dat, uh, dat vind ik ook een enorme compliment waard voor de technische staf. Omdat je niks te huurlingen hebt. Niks aantal uh, verschillende nationaliteiten binnen je selectie hebt spelen ze dus ook met een verschillende opleidingsachtergrond... met een verschillende nationaliteit dat ik net al aangaf... Ja, en als je dan echt op een typische Hollandse wijze het spel wil spelen... Ja, dan betekent dat uh, dan, dan betekent dat, uh, dat de technische staf op dit moment heel veel kwaliteit levert. Moalag staat volledig achter de speelwijze... waar hij de afgelopen maanden ook al veel over sprak met Peter Bos. Voordat ik hier naar binnen kom, dan, wordt er, uh, dan is het ook wel erg belangrijk... Uh, wat voor visie ik heb als het gaat om de speelwijze, wat ik belangrijk vind. En uh, wat dat betreft ben ik een ongelofelijke voorstander van de Hollandse voetbalschool. Ik, ik wil heel graag het initiatief hebben, ik wil dominant zijn... ...en wil aanvallen. Het voetbal is, is, is bestaat of is bestemd voor de supporters... ...en die willen natuurlijk zoveel mogelijk uh, plezier hebben... ...en zich daaraan kunnen identificeren. Dus ik, uh, de speelwijze die er op dit moment gehanteerd wordt... ...daar ben ik een groot voorstander van... ...en trouwens ook een groot fan van. Het nieuwe systeem dat Vitesse dit seizoen speelt... ...staat bijna haaks op dat van vorig seizoen. Het inslijpen van de patronen... ...het vroeg afjagen... ...ver van de eigen goal afverdedigen... ...en een verzorgd positiespel... ...gaat volgens trainer Peter Bos erg snel. ja. Dat gaat wel sneller dan ik verwacht had. Als je mij gevraagd had, na zeven wedstrijden leg je dit voetbal op de mat. Dan had ik dat nog niet voor mogelijk gehouden. Hoe verklaar je het dat het vrij snel gaat? De kwaliteit van de spelers. De kwaliteit van de trainer? Nee, de trainer kan van alles in zijn hoofd hebben en van alles willen. Maar op het moment dat spelers dat niet kunnen uitvoeren of, of, of hem niet kunnen volgen, dan, dan, dan werkt het niet. En, nou, dit, dit vind ik echt kwaliteit van de spelers. Vitesse zal ook morgen bij Aru Den Haag weer willen domineren. Bij winst stijgt de ploeg van Bos zelfs naar de eerste plaats. Nou, het is altijd bijzonder natuurlijk als je aan kop kan komen. Maar daar ben ik totaal niet mee bezig. Omdat we nu pas zeven wedstrijden gespeeld hebben. Als dit nu wedstrijd 34 is dan zou een hele andere lading achter zitten. Maar dat is nog helemaal niet zo. Waar ik vanaf het begin mee bezig ben is onze manier van spelen. En daar zo heb ik het met die jongens over. Ik heb het nog met geen woord gehad over het feit dat we bovenaan kunnen komen. Want daar zullen we de wedstrijd niet mee gaan winnen. Waar <tiek> we de wedstrijd wel mee kunnen winnen is onze manier van spelen. Hoe gaan we druk zetten? Waar gaan we druk zetten? Wat gaan we doen als we de bal hebben? Dat soort zaken. Vorig seizoen liet Vitesse tot drie maal toe de kans liggen om bovenaan te komen. Volgens Janari van der Heijden is het duel met ADO dan ook een echte testcase. Ik kan me nog een wedstrijd herinneren. VV Venlo uit. Toen konden we ook eerst te komen en uh, ja, toen verloren we. Dus uh, ik denk dat we dit jaar volwassenen moeten zijn en gewoon uh, de uit moeten winnen. Toen was het ook allemaal wat krampachtiger. Op het moment dat je op kop kon komen, werd daar heel veel over gesproken. Van de trainer mocht je er eigenlijk niet over spreken, waardoor er een bepaalde sfeer ontstond. Dat is nu, heb ik de indruk, heel anders. Ja, ik denk dat we niet echt naar kijken. We kijken meer naar het uh, grote geheel. En woensdagmorgen is dus, uh, echt belangrijk. En uh, moeten we moeten laten zien dat we een stuk gegroeid zijn vergeleken met vorig jaar. En terwijl de beloften van Vitesse de eindstand tegen FC Eindhoven op 5-0 bepalen, loopt eigenaar meer Jordania richting het trainingsveld waar de eerste selectie zich voorbereidt op ADO Den Haag. Jordania begeeft zichzelf tussen de spelers. Precies zoals de man volgens keeper Piet Veldhuizen is. Ja, soms denken mensen. Ja, dat hij, hij is gewoon net zo één van ons. En hij zit tussen ons en hij, ja, hij vraagt net zo dingen. Als wij hier zitten dan praten we niet eens over voetbal, praten we over, over normale dingetjes. En ja, dan zien we wel hoe warm die man eigenlijk is en ja, hoe hij ook met ons omgaat. Het geeft ons gewoon een fijn gevoel en we praten gewoon vrij uit met hem, dus dat blijft wel fijn. De inhaalwedstrijd tussen ADO Den Haag en Vitesse begint morgenmiddag om half vier. En dat is best vroeg, dat zijn we niet gewend. Uh, een aantal renners van de opgegeven vakantieverlaai equipe kan waarschijnlijk terecht bij de nieuwe Belgische ploeg. Hilaire van der Schuren, ploegleider bij vakantieverlaai... heeft in het Waalse bedrijf Wanti een nieuwe hoogsponsor gevonden. Het is nog niet helemaal uh, uh, rond alles in Kan- en Kruiken... maar dit lijkt er toch echt aan te, aan te komen. Hij kan niet iedereen meenemen wie er wel meegaan en wie niet. Dat zullen we ongetwijfeld later horen. Uh, en David Nabandian stopt na dit seizoen met tennis. Argentijn kampt met een hardnekkige schouderblessure. Nabandian won in zijn carrière zeven titels op hardcourt en vier op gravel. De voormalig nummer drie van de wereldranglijst speelde één keer een finale op een Grand Slam toernooi. In 2002 was dat. En De vloorie op Wimbledon in de ijstrijd van Leighton Hewitt. David Nabandian, hij stopte mee. Einde van Langs de Lijn. Met een bijzondere wedstrijd, een enerverende wedstrijd. Ajax speelt 1-1 gelijk tegen AC Milan. Over drie weken gaan we verder met de duels tegen Celtic. Morgen ook weer Champions League voetbal hier op Radio 1. We flitsen in de lopende programmering. De wedstrijd Manchester City, Bayern München. En vanaf 10 uur natuurlijk op Radio 1. Alles over de Champions League ronde van morgen. Zo direct hier het oog op morgen met Mieke van der Wij. Wat mij betreft een hele fijne avond nog. Dag. Twee dingen. Two Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Een raadsheer, een misdadiger, een kinderrechter, een rechtbankverslaggever en een oud-minister van Justitie. Juridisch Nederland, deze week in twee dingen. Aanleiding is het 175-jarige bestaan van de Hoge Raad. Twee dingen. Maandag tot en met vrijdagavond. Radio 1. Tussen 8 en half negen. Het nieuws van alle kanten.